PvdA-leden zijn in Utrecht bijeen geweest om te praten over het regeerakkoord. Daar gaven PvdA-leider Samsom en partijvoorzitter Spekman tekst en uitleg. De bijeenkomst leverde weinig ronduit kritische geluiden op. Wel waren er vragen over de bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking en het verkorten van de WW-duur. Zaterdag stemmen de leden over het akkoord op het PvdA-congres in Den Bosch.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 Nu al wakker. Met Martijn Middel en Engeloe Stol. Goedemorgen, u luistert naar Nu ja. Al Wakker op Radio 1. Het ochtendprogramma dat dus tussen vier en zes op de hoogte brengt van het nieuws van de dag die net is begonnen. Verhalen uit het buitenland tot vlak om de hoek. Vandaag is het woensdag 31 oktober dit uur. Kinderen ontbijten met kamerleden op het Binnenhofontbijt. Hilbrand Nawijn over het verdwijnen van de minister voor Integratie en Immigratie. En Henk Krol van de 50 Plus-partij blikt met ons vooruit naar het debat van vandaag over het regeerakkoord. Wilt u reageren op deze uitzending? Dat kan natuurlijk. Bel dan naar ons gratis nummer 0800-1121 is 0800-1121. Of Twitter met de hashtag WNL-nacht. Maar voordat we verder gaan met onze reguliere uitzendingen is het eerst tijd voor... WNL Nieuwsflits met Robert Smit. Ja, want in Oostgeest zijn de hulpdiensten uitgerukt voor een woningbrand. Aan het Elie Heijmanshof is zojuist brand op het dak van een woning ontstaan. De brandweer, politie en ambulancepersoneel zijn richting de woning gestuurd. Nou, bent u ooggetuige van de brand aan het Eli Heimanshof in Oesgeest? Laat het ons dan weten. Bel naar 0800 1121 of tweet naar WNL-nacht. Dus 0800 1121 of wnlnacht. Dankjewel, Robert Smit. Wnl Nieuwsflits. Zometeen start in de Tweede Kamer het jaarlijkse Binnenhofontbijt. Veertig basisschoolleerlingen zullen de dag beginnen met een eitje en een croissantje naast verschillende kamerleden. Tijdens het ontbijt zullen de kinderen de kamerleden het hemd van het lijf vragen. Onder leiding van Frits Wester, kamervoorzitter van Miltenburg, zal het ontbijt openen. En Frank Jansen is van het Nationaal Schoolontbijt. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is iets over vijf. Heeft u al honger? Uh, ja, ik, ik, ik, ik kan eigenlijk best wel een boterhammetje gebruiken op dit moment. Ja, <laughs> ja een Binnenhofontbijt, leg uit. Nou, het is uh, uh, het Nationaal Schoonontbijt, dat is een jaarlijks evenement. En een van de dingen die we doen is ook uh, met de politiek ontbijten. om uh, het ontbijt en een gezond ontbijt ook op de politieke agenda te houden. Ja, en uh, uh, dat, dat doen jullie uh, vandaag dus met een speciaal Binnenhofontbijt. Uh, ja. uh, uh, waarom, waarom precies dat en waarom op het Binnenhof? Uh, nou, op het Binnenhof, net zoals zijn, om dus inderdaad de, de politiek te laten zien dat het ontbijt belangrijk is. Maar we doen het niet alleen op het Binnenhof. Uh, het Nationaal Schoolontbijt is een, een, een, ja, het grootste ontbijtevenement van Nederland... Uh, waarbij we eigenlijk gedurende de hele week op 2.500 scholen ontbijten. En naast die 2.500 scholen hebben we dus een aantal ja, verschillende grote activiteiten, waaronder het Binnenhofontbijt. Ja, dat is dus een van die grote activiteiten. Denkt u dat de kinderen met scherpe vragen zullen komen vandaag? Daar ga ik wel van uit. Uh, we hebben elke dag, ja, elke, elke jaar, sorry, hebben we een, een, een soort van uh, ja, kinderparlement, zoals wij dat noemen. Mm -hmm. Waarbij we kinderen dus uh, letterlijk uh, in contact brengen met, uh, met politici. Uh, we hebben natuurlijk een nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw Miltenburg, als ik het goed zeg. Mm -hmm. Die pakt ook de microfoon. En die zal ook samen met kinderen in conclave gaan. En op die manier kunnen kinderen letterlijk dus hier met, met, met ja, de, de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer, maar ook met een 30 Tweede Kamerleden, uh, letterlijk in gesprek. En die zitten dus letterlijk aan één tafel hun ontbijt te nuttigen. Maar verwacht u dan ook discussies over het nieuwe regeerakkoord? Of denkt u dat de kinderen iets, iets, iets, echt over het ontbijt zullen gaan praten? Ja, ik denk dat het nieuwe regeerakkoord ja, misschien wel te sprake komt... maar het zal zeker niet het hoofdonderwerp zijn. Ik denk dat we echt gaan praten over uh, ontbijten... En, uh, en wat er op dit moment mis of goed is aan het ontbijt. Want wat is er mis met het ontbijt? Nou, wat is het minst met het ontbijt? Uh, we doen uh, jaarlijks onderzoek na ontbijtgedrag. En uh, er gaan gelukkig dingen goed. Laten we daarmee beginnen. Uh, wat gaat er goed? Dat gelukkig steeds meer kinderen ontbijten. Nou, dat is echt een positief uh, nieuws. Uh, wat ook goed is, is dat het imago van een ontbijt steeds beter wordt. Dus ouders, of ouders beslissen vaak of er wel of niet ontbeten wordt. Ouders weten, weten steeds beter wat, uh, wat een goed ontbijt doet. Wat er mis aan is, is dat uh, ouders steeds minder tijd nemen voor een ontbijt. Uh, ze gaan eerder weg, ze gaan eerder naar hun werk, ze blijven iets langer liggen. Uh, met andere woorden, het ontbijt komt een beetje in het gedrang qua tijd. En dat is natuurlijk jammer. Ja, want wat, wat, wat, is, wat is er zo belangrijk aan het ontbijt? Nou, wat is belangrijk aan het ontbijt, dan moeten we eigenlijk zien als een... uw uh, uh, lichaam is een soort van, van, van motor. En een motor heeft brandstof nodig, uh, energie nodig. Op het moment dat u uh, uh, s'nachts in bed heeft gelegen, dan krijgt uw lichaam geen nieuwe energie tot zich. Uh, voordat een lichaam opstaat, is, heeft het lichaam gewoon dus energie nodig. Krijg je dat niet, uh, energie en voedingsstoffen, en dat krijg je dus met een ontbijt. Doe je dat niet, dan zal je zien dat eigenlijk je lichaam letterlijk achter de feiten aanloopt gedurende de ochtend. Uh, uh, concentratieproblemen, uh, uh, zeker leerlingen op school zijn minder scherp. Uh, presteren letterlijk gewoon minder. Nou, zo meteen komen dus de kinderen en de kamerleden naar het Binnenhof... voor dat speciale Binnenhof ontbijt. Wat voor eten wordt er allemaal geserveerd vandaag? Nou, in ieder geval een, een, een goed en gevarieerd en gebalanceerd ontbijt. Uh, dat is dus met brood. En wat we niet doen is witnood. Wat we wel doen zijn de, de gezondere broodvarianten. Eh, Bruinbrood, verkorenbrood, eh, mueslibollen, krentenbollen. Eh, wat we ook doen is een gevarieerd, eh, ja, alleen brood is natuurlijk geen ontbijt. Dus we zorgen ook voor wat we drinken erbij. Eh, we zorgen ook voor speersels op het brood. Dus we zorgen ja, laten we zeggen voor een gevarieerd eh, en gebalanceerd ontbijt. En wat we dan doen is dat alle partijen die daar meedoen, hè? want We hebben zeggen, productpartners die de producten gratis leveren. We hebben bakkers die al het brood gratis bakken. We hebben supermarkten in Nederland... die het ook nog een keer gratis richting de scholen eh, eh, zeggen, brengen. Uh, dus al die partijen doen, doen, doen belangeloos uh, mee. En het hele pakket aan, aan uh, uh, producten die wij dus zorgen dat hier op de scholen komt... om te, ook te zorgen dat het een goed en gebalanceerd ontbijt is wordt het hele pakket ook nog een keer door het voedingscentrum gecontroleerd. Nou, we wensen u veel succes bij het binnenhof ontbijt. Zometeen Frank Jansen van het Nationaal Schoolontbijt. Dank u wel. We staan dit uur stil bij Europa. Want met het ESM, Griekenland en de mogelijke toetreding van Turkije... is de politieke agenda van Europa voller dan ooit lijkt het. Maar wat voor rol heeft Nederland daarin? Dit hele uur is bij ons in de studio Bart van Hoerek om dat toe te lichten. Hij is Europa-deskundige aan de Universiteit van Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Europa, het is nou niet echt een sexy, populair onderwerp. Hoe komt dat toch? Nee, klopt. Het is niet echt een onderwerp waar je politiek mee scoort. Um, het is iets wat ver van de mensen af lijkt te staan. En ik vind dat soms ook wel een beetje vreemd. Als je kijkt naar uh, de afstand naar Brussel... ik vergelijk het altijd als volgt. Uh, mijn ouders wonen in Tegelen, dat ligt vlak bij Venlo... En ik ben eerder met de trein vanuit Leiden naar uh, Brussel... dan met de trein naar, uh, naar Venlo. Maar hoe waar, komt het dat het dan het toch zo ver weg voelt? Ja, het is, het is vreemd. Uh, het is iets wat uh, heel lang uh, eigenlijk dichtgehouden is uh, voor mensen. Uh, er is uh, weinig aandacht aan geschonken. En steeds, steeds langzamer komen we er eigenlijk uh, achter... dat het eigenlijk heel erg uh, van invloed is op het leven van mensen. Dus mensen voelen zich uh, daarin eigenlijk niet gehoord... omdat ze achteraf er pas achter komen van... hé, hey, vrek, Europa raakt mij eigenlijk ook. Ja, waar, waar zit het hem dan in dat we dan, dat we dan toch met z'n allen zo uh, sceptisch zijn? Um, dat is... Ook voor Nederland is dat eigenlijk historisch al zo. Dus eigenlijk uh, vanaf het begin waren wij wel betrokken bij Europa... maar we wilden eigenlijk liever alleen maar handel drijven. Nederland drijft natuurlijk heel graag handel, daar, daar verdienen we onze centen mee. Uh, maar uh, bijvoorbeeld uh, de eerste ambtenaren die van Brussel naar uh, Europa gingen... Uh, die, die mochten wel, maar die verloren wel alle pensioenrechten uh, in, in Nederland... als ze terugkwamen. Nou, dus bijna niemand die ging naar uh, Europa. Nee. Uh, maar... Als je ook, ook kijkt naar de onderwerpen die, uh, die daar uh, behandeld worden, zijn vaak heel technisch. Um, en um, ja, het probleem is ook, omdat er zoveel landen bij betrokken zijn, um, komt er ook vaak heel, een, een heel erg compromisje uit. Hè, en dat is heel lastig uit te leggen. En dan haakt iedereen eigenlijk al af. Ja, is, is dat ook, uh, um, als we toch nog even bij, bij, het, bij het sceptische blijven. Uh, er is veel kritiek op Europa. Is er nou ook kritiek waarvan je zegt van nou, dat, dat is terechte kritiek. Daarom zijn mensen. Terecht, sceptisch. Kijk, het is terecht dat mensen zeggen van... ja, eigenlijk hebben we er veel te weinig over te vertellen. Dat is zo. Want als je kijkt... we hebben natuurlijk wel een Europees parlement... we hebben wel uh, he, parlementariërs die er van Nederland zitten. Maar ja, je praat echt over bijna 800 parlementariërs... en uh, uh, ja, daar zitten er 26 van Nederland in. Nou ja, ja, is dat... Is dat nou invloed? En als je kijkt naar waar worden de besluiten genomen? Ja, dat is nog altijd de Europese Raad. En dan praat je toch nog steeds over uh, Duitsland en Frankrijk die de kar trekken. Ja, dus feitelijk als mensen zeggen, ja, we hebben weinig invloed. Ja, klopt, klopt, we hebben weinig invloed. Alternatief alleen is, dan sta je langs de kant en dan heb je helemaal geen invloed. Ja, en als we het nou even omdraaien, wat zijn nu echt belangrijke voordelen van Europa? Nou, de voordelen van Europa zijn met name uh, de handel binnen Europa, maar ook dat je een vuist kunt, kunt maken. En vergis je niet, in het verleden heeft Europa... Heeft gewoon echt een, een, een vuist kunnen maken. Het beste voorbeeld daarvan zit in je broekzak, je mobiele telefoon... GSM-standaard, iedereen denkt dat die uit de Verenigde Staten komt. Is helemaal niet zo, is een Europese uitvinding. De Verenigde Staten was destijds helemaal verdeeld. Europa heeft toen heel snel gezegd... we kiezen één standaard, de GSM, en daar is een bedrijf als Nokia in hele korte tijd ontzettend groot mee, uh, mee geworden. Uh, maar bijvoorbeeld ook een ander voorbeeld is uh, ruimtevaart. Wat heel veel mensen niet weten is dat uh, Europa... een hele grote speler is op uh, het gebied van ruimtevaart. Uh, weliswaar niet bemand, maar bijvoorbeeld... Nergens ter wereld kun je zo goed uh, satellietenlucht en knallen als met Europa. Ja, de ESA. De ESA, ja. Ja. ja. Even naar Nederland, want we hebben net verkiezingen gehad. Er is, een, een, een, er is heel veel radiostilte geweest. Nu is er een, een, een, een, een, een akkoord. Eh, VVD en PVDA zijn de komende jaren verantwoordelijk voor het Europa-beleid van Nederland. Welke partij van die twee is nou het meest. Kritisch op Europa? Ja, dat is zonder twijfel natuurlijk uh, de VVD. Die is uh, verreweg het meest kritisch op Europa. Wil de commissie zo klein mogelijk maken. Uh, het, het ambtenaarapparaat van Europa, zullen we maar zeggen. Mm -hmm. uh, wil weinig macht aan, uh, uh, aan Brussel afstaan. Um, en, en wil eigenlijk dat alle macht behouden blijft uh, bij de nationale uh, landen, bij de nationale lidstaten. Wat gaat dan deze samenwerking in het regeerakkoord betekenen voor Nederland in Europa? Nou ja, dat is dus heel erg interessant om te, om te zien. Er is maar heel weinig aandacht voor Europa in dit akkoord. Eén paginaatje. Ik noem het met, met recht ook een paginaatje. Want uh, veel staat er niet in uh, beschreven. Wat daar in beschreven staat is wel verrijkend. Mm -hmm. uh, maar wat je ziet is dus dat er echt een, een uitrel van punten heeft plaatsgevonden. Sommige puntjes waren echt voor uh, de PvdA heel belangrijk... En andere zaken waren voor de VVD wel echt heel belangrijk. Maar wat je dan ziet, is dat er niet echt consequent een lijn in zit... en een richting gekozen wordt. Bart, we kunnen hier nog heel veel langer over praten. Dat gaan we ook doen, zometeen verderop in dit uur. Voor nu bedankt in ieder geval Bart van Hork, Europa-deskundige. Tijd voor muziek. Van Michael Kiwanuka. Oh my, I didn't know what it means to believe.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 Michael Givanoka en I'm getting ready. Kwart over vijf geweest. Goedemorgen, u luistert naar Omroep WNL op Radio 1. Het programma heet nu al wakker. Eh, sommige Nederlanders worden namelijk op dit moment langzaam wakker. Het andere deel ligt echter nog op één oor. Maar de kranten die zijn alweer op weg naar de kiosk. We nemen ze met u door en we beginnen bij Spits. De krant schrijft dat duizenden Nederlanders rondrijden op een gestolen scooter zonder dat zelf te weten. Het witwassen van gejatte exemplaren neemt een enorme vlucht. Oplichters hebben een slimme methode gevonden. Je koopt voor een prikkie een scooter die total los is met de bijbehorende papieren. Vervolgens steel je een gloednieuw exemplaar. Je slijpt het kentekennummer uit het frame om daar vervolgens het nummer van de kapotte scooter in te graveren. Die stal van scooters komt steeds vaker voor. In 2008 werden er zo'n 11.000 scooters ontvreemd. Afgelopen jaar waren dat er bijna 17.000. Komend jaar start een proef waarbij de politie makkelijker moet kunnen zien... of er met de scooter gerommeld is. Ook in spits de kopzorgen van miljonairs. Want het zijn niet alleen bijstandsmoeders die zich druk maken om geld. Ook de rijken hebben die zorgen. 15 procent van de Nederlandse miljonairs ligt wel eens wakker van geldzaken. De krant citeert een onderzoek dat van landschondbankiers gisteren presenteerde. Uit het onderzoek blijkt trouwens dat het allemaal wel meevalt. Afgelopen jaar kende ons land evenveel miljonairs als drie jaar geleden. En de bank noemde het zelfs een goed beleggingsjaar. Toch maken acht op de tien van de rijksten van ons land zich druk over de financiële crisis... En steeds vaker krijgen ze te maken met het rijkdomsvermoeidheidssyndroom. Rijken die nergens meer voldoening uithalen en die verwende kinderen met depressies hebben. Een samengestelde Frankenstorm. Een monster zonder precedent. Deze grote woorden van over de storm Sandy komen voor de verandering eens niet van de media, maar van de experts. De volkskrant schrijft over de toenemende verbazing die afgelopen week bezit, afgelopen week bezit nam van weer- en orkaandeskundigen. Sandy nam de verkeerde afslag, buitelde over een koufront, botste tegen een hoge drukgebied en werd afgeremd door een toevallige krul in de straalstroom. Een orkaanachtbaan die wetenschappers sinds 1950 niet meer meemaakten. Tegen de in sloeg de storm Florida over... naar zo'n orkaan normaal gesproken Oostwaardse Zee op moet gaan om te doven. Maar dat gebeurde niet. Tropische orkanen zijn niet zo uitzonderlijk, zegt een weeronderzoeker van het KNMI... Maar dat zo'n gigant bij Boston en New York aan land gaat wel. Tot slot de Telegraaf. De krant van Wakker Nederland is in Sneek. Het Friese stadje maakt zich op voor twee spectaculaire voetbalwedstrijden... die vandaag en morgen worden gespeeld. Het grote Ajax komt op bezoek bij ONS Bozo Sneek... en AZ bezoekt Sneek voor een duel met SWZ. Bij SWZ vrijwilliger Bert Jager nog wat dozen... met plastic drinkbekers voor de wedstrijd van morgen. Op het veld staan nog een verloren goal op het middenstip... Die goal laten we staan voor als de spelers moe beginnen te worden. Dan hebben ze in ieder geval een kleine veld, grapt hij. Ook bij ONS staan alvast drie gepensioneerde mannen het veld te inspecteren. De trouwe supporters hebben zin in de wedstrijd van vandaag... maar verwachten er niet zoveel van. Het zou mooi zijn als we met 3-1 van Ajax verliezen... dan zijn we even sterk als Manchester City. Dat en meer leest u zometeen in de ochtendkranten. Het is tien minuten voor half zes. U luistert naar Radio 1, nu al wakker, van op WNL. Dit hele uur praten we u bij over Europa... En dat doen we ook met Europa deskundige Bart van Horek. Nogmaals, goedemorgen. Goedemorgen. Even voor de duidelijkheid, wat zijn nu de belangrijkste problemen op dit moment met Europa? Nou, zonder meer natuurlijk de, de financiële crisis, de eurocrisis. En um, dat veroorzaakt eigenlijk uh, dat de fundamenten van Europa. En dan praat ik echt over hoe wordt Europa bestuurd eigenlijk uh, gewoon beginnen te rammelen. Um, daarnaast heb je. Ja, wat daar ook in meespeelt, 27 lidstaten. Uh, er staan dan weer een paar aan de poort te rammelen om ook graag lid te willen worden. Turkije? Turkije onder andere, maar ook een aantal uh, Balkanstaten. Mm -hmm. um, de vraag is, ja, hoe uh, kun je überhaupt een unie van 27 of meer bestuurbaar houden? En uh, we hadden het verdrag van Lissabon, maar ja, ook dat is natuurlijk een beetje een compromisje. Um, en, en, ja, is dan, de Europese Unie te groot geworden, zeg je? Om in de huidige vorm te besturen wel, ja. Absoluut. Hoe ja. moet het anders? Je wil je het bestuurbaar houden, uh, praat je gewoon echt over het overhevelen van macht van uh, de lidstaten naar, uh, naar Brussel. Wil je het bestuurbaar houden? De vrijblijvendheid uh, kan niet met zoveel lidstaten blijven. Brussel moet ons dingen kunnen gaan opleggen. Ja, daar praat je eigenlijk wel over. En, en doe je dat niet, dan krijg je dus uh, zaken als uh, Griekenland, Spanje, Portugal. Nou uh, lijkt het uh, kabinet dat eraan zit te komen... over een week of twee denk ik uh, dat ze wel zo'n beetje geïnstalleerd zullen worden... Uh, die lijken toch pro-Europa te zijn. De VVD heeft daar een draai voor moeten maken. Ja. Uh, wat krijgen ze daarvoor terug? Ja, wat krijgen ze daarvoor terug? Uh, je ziet uh, dat uh, er ook wel een paar eurokritische paragrafen in staan. Dus uh, uh, met name de laatste zin op, dat uh, zijn eigenlijk twee pagina's. Er staat nog één zin op een, uh, op een lege pagina. Uh, daar staat dat uh, de verantwoording van Europese gelden moet beter. Nou, dat is iets wat de VVD natuurlijk graag wil hebben. Uh, tegelijkertijd ook, uh, uh, de VVD wil ook uit zaken als Schengen uh, kunnen stappen. Hè, dat uh, de grenzen niet voor iedereen open, uh, voor alle lidstaten open zijn. Ook dat uh, staat in het regeerakkoord, dat moet mogelijk zijn. Dus er zijn wel een paar punten waar de VVD winst heeft geboekt. Zijn dat realistische punten? Ja, ik denk het wel. Um, ik denk dat, uh, uh, hoewel je over de verantwoording van EU gelden, daar staat Nederland echt alleen. Um, als je kijkt naar... Um, uh, uh, van, van iedere euro in Europa wordt 80 cent uitgegeven door de lidstaten zelf. En uh, de controle daarop moet ook in die lidstaten zelf plaatsvinden. Maar er is geen verplichting dat die lidstaten dat ook doen. Er zijn maar vier landen in Europa die dat ook doen. Dat is uh, Denemarken, Zweden, Verenigd Koninkrijk en Nederland. En de rest van de lidstaten ja, die krijgen gewoon Brussels geld en die geven het uit. Maar die vertellen niet waaraan. Maar ja, probeer die andere 23 maar eens uh, over de streep te trekken. Is Nederland nou een goede partner om die problemen in Europa gedeeltelijk op te lossen? Ja, uh, wij zijn een, een goede. Uh, wij waren altijd een goede betrouwbare partner. Um, zijn we niet meer betrouwbaar? Ik denk dat er wel heel veel krediet verloren is... Uh, met uh, het beleid van het afgelopen kabinet. Uh, en, en daarmee bedoel ik niet dat Rutte een slecht premier was... maar er was zo'n radicale, uh, radicale uh, ommezwaai. Uh, van, van hoe Nederland in Europa uh, zaken deed... dat heeft gewoon heel veel kwaad bloed gezet. En je moet je voorstellen... Uh, kijk, Nederland heeft uh, de premier heeft geweigerd... om dat Polen-meldpunt uh, uh, te veroordelen... Ja, Nederland is een van de grootste investeerders in Roemenië. Um, dat neemt de Roemenen ons niet een dank af natuurlijk. Um, en, en toch verdienen we in Roemenië ook een hoop geld. Daarmee zet je in Oost-Europa ja, een hele hoop kwaad bloed. En dat zijn toch tien uh, leden van de club. Ja. Uh, als je naar Europa kijkt... Uh, uh, we steken een hoop geld in inderdaad ook als Nederland. Uh, wellicht krijgen we, krijgen we daar toch wat minder voor terug. Ja, ook dat is maar hoe je ernaar kijkt. Uh, Nederland uh, betaalt altijd veel uh, aan Europa. Dat heeft een, een dubbele oorzaak. In Nederland, de Europese gelden wordt ook uh, geïnd via douanegelden. Nou, omdat Nederland eigenlijk de haven van Europa is, ja, alles komt via Nederland binnen. Dus uh, die douanegelden. We, we verdienen er meer aan, maar we moeten dus ook meer betalen. Dus dat is een, een beetje ook, geeft een vertekend beeld hoeveel wij afdragen aan Europa. Um, ja, kijk, een alternatief in Zwitserland wordt altijd uh, uh, aangehaald als uh, het voorbeeld hoe het ook zou kunnen. Maar er is. Uh, ja, ga voor de grappes boodschappen doen in Zwitserland. Uh, ga voor de grappes tanken in Zwitserland. Dat is allemaal ontzettend duur daar. Kom je niet meer terug? Dan kom je niet meer terug. Nee. En dan heb je nog niet eens dus over de gezondheidszorg daar, die na de Verenigde Staten het duurste ter wereld is. Ja. Um, dus we verdienen er ook wel uh, een hoop geld aan. Gewoon de vrijhandel en uh, uh, de. de uh, nou, de, de, de schaalvoordelen die je hebt als Europa en de wereld. Nou, dankjewel voor dit moment. Europa deskundige Bart van Hork. En uh, straks praten we met hem verder over wat het nieuwe regeerakkoord gaat betekenen voor het Nederlandse Europa beleid. Het staat maar op één A4'tje, maar er is toch nog een hoop uithalen. Daar hebben we het straks over. De Wietpas vervalt. Het zijn slechts enkele woorden uit het nieuwe regeerakkoord van PvdA en VVD. De omstreden maatregel om drugstoerisme te bestrijden... werd toen de tijd met veel kritiek door coffeeshops en gemeentes ontvangen. Je zou verwachten dat bij het Wietpas-meldpunt de vlag uitgaat. Eddie Forster, oprichter van het meldpunt... en tevens bestuurslid van de JOVD. Goedemorgen. Goedemorgen. Gaat die vlag ook uit? Nee, nee, Nee, absoluut niet. Eigenlijk. Uh ben ik echt teleurgesteld over het nieuws en over uh, wat het uiteindelijk inhoudt. Ja, wat was uw eerste reactie? Nou ja, ik, mijn, mijn eerste reactie was eigenlijk wel heel positief. Dat kwam omdat ik in de trein zat en het, uh, het daadwerkelijke akkoord niet kon lezen... en ik overal op Twitter zag uh, de Wietpas pas gaat verdwijnen... Um, omdat ik eigenlijk had verwacht dat hij ook echt weg zou gaan um, door, door de PvdA. Ik had echt uh, verwacht. Uh, ik, ik had het echt heel positief ingezien. En ja, uh, toen ik het echt ging lezen, dus het echt akkoord uh, zag, ja, toen zag ik dat er eigenlijk helemaal niet zoveel gaat veranderen. Want wat gaat er veranderen? Nou, wat, wat er eigenlijk alleen verandert op dit moment, is dat er geen registratieplicht meer is. Dus um, het, het onderdeel dat je. Uh, zijn zeg maar uittreksel ook moet afgeven bij de koffieshop. of in ieder geval dat ze die uh, overnemen en de gegevens gaan opslaan, dat onderdeel is weg. Ja. Maar voor de rest alle andere onderdelen, dus van uittreksel kopen, meenemen, laten zien, en het feit dat uh, buitenlandse toeristen um, dus daardoor niet mogen kopen. Je moet nog steeds blijkt, een uh, soort pas hebben eigenlijk. Uh, je, nou ja, het, het is niet de pas meer, want ja, die is eigenlijk nooit geweest. Um, maar je moet nog steeds een uittreksel kopen, iedere drie maanden, hmm. zodat, je, zodat die recent is om te laten zien um, van oké, okay, ik woon hier, ik woon bijvoorbeeld in Breda, dus mag ik hier uh, ook daadwerkelijk iets kopen. Ja, dat is ook niet zo gek toch eigenlijk, die, die, die, die, die gedachte? Nou, die, die, die blijf ik gek vinden, omdat je dus ziet dat sinds dat gebeurd is, de mensen die dus nu niet meer mogen kopen um, op de straat belanden en uiteindelijk worden nu de Nederlanders um, gespaard, lijkt het. maar ja. Ook dat is natuurlijk niet het geval, want nog steeds zullen er heel veel Nederlanders zeggen ik ga niet iedere drie maanden een uittreksel kopen, om dat te laten zien. Ik, ik blijf nog steeds um, het te, een te grote drempel vinden en die blijven dus gewoon op de, op de straat hun wiet kopen. Ja, precies, want, want, want om, om af en toe een jointje te roken, om daar nou iedere drie maanden een bevolkingsregister uittreksel voor te halen, dat, dat is volgens jou een brug te ver. Ja, precies. En, en dat is nog niet het grootste probleem. Want dat zit er natuurlijk in dat een aantal uh, grote gemeentes, denk aan Amsterdam, die heel erg afhankelijk zijn van hun toerisme, um, ja, vanaf januari daarmee echt uh, een probleem hebben. Want heel veel toeristen komen gewoon naar Amsterdam uh, voor de wiet. Ja. En ja, dat ze daarbij nog een museum bezoeken, uh, ja... Dat is een hele de ja. ja, precies. Weet je, dat, dat is een, nou ja, ik denk dat de wallen ook wel iets primairs is voor ze. Maar um, in ieder geval zijn ook mensen die ook blijven slapen, die ook eten. Ja, en dat wordt lastiger. Wat overigens wel erin staat, en dat is een beetje het vage op dit moment: is dat um, er wordt gezegd van voor de handhaving van, van, van dit geheel. Ja, krijgen de gemeentes weer wat meer rechten. En dat is eigenlijk het enige lichtpuntje dat ik zie. Want ja, in het meest positieve geval kunnen we daaruit opmaken... dat een gemeente eigenlijk zelf mag bepalen of ze dit gaan handhaven. Maar het is eigenlijk een soort van halfslachtige wijziging, als ik, als ik je zo hoor. Uh, uh, u zit in het uh, hoofdbestuur van de JOVD. Wat is uw ja. oproep aan de, aan de moederpartij, aan de VVD? Ja, nou... Op dit punt vinden we, het, uh, vinden we het echt heel erg slecht. En vooral omdat we weten dat de Partij voor de Arbeid... gewoon uh, voor het afschaffen is van, het, uh, van dit uh, hele idee. En het is eigenlijk jammer dat ik de VVD moet gaan oproepen om iets liberaals in te voegen. En uh, ja, ik zou zeggen, zorg voor legalisering... en zo snel mogelijk dit soort regels eruit. Duidelijk verhaal van Eddie Furster van meldpunt Wietpas. Dankjewel. En zometeen gaan we verder praten over Europa. Europa-deskundige Bart van Horek zit namelijk dit uur bij ons in de studio. Maar eerst tijd voor... Het Nieuwsminuutje. Met Robert Smit. Ja, ik meldde het begin dit uur al dat er een woningbrand in Oestgeest is. Uh, deze is inmiddels brandmeester verklaard. Dat heeft een woordvoerder van de brandweer zojuist gemeld aan Nu al wakker. Aan het Elie Hof ontstond rond kwart voor vijf vannacht... brand op de zolder van een woning. Uh, volgens een woordvoerder van de brandweer is een halogeenlamp de boosdoener. Deze zou een, uh, deze zou een kast vlam hebben laten vatten...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 De Japanse Nikkei-index is in het afgelopen uur verder gestegen. Vergeleken met de eindstand van gisteren staat de Japanse beurs nu op 8965 punten. Dat is een stijging van bijna 1,5 procent. En dan het weer met Stijn van Antwerpen. We starten vandaag op veel plekken met nevel- of laaghangende bewolking. Maar zo tegen de middag klaart het vanuit het westen dan langzaam op. De temperaturen liggen rond een graad of 10 bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind... In de avond en de nacht dan neemt de bewolking weer toe en volgt in de loop van de donderdagochtend wat regen. Overdag liggen de temperaturen dan rond normaal met 10 tot 11 graden. De wind is matig tot vrij krachtig en, en zeekrachtig uit een zuidelijke richting. Richting het weekend blijft het wisselvallig en waait het hard op de vrijdag. De temperaturen liggen met 8 tot 10 graden iets onder of rond normaal. Dankjewel Stijn van Antwerpen. Tot zover. Het Nieuwsminuutje. Hanging out, trying to clear my mind. I saw you. Out En and the Expressions, Faithful Man. Bij sommige luisteraars zullen bij het woord de rillingen over het lijf lopen. Anderen springen op van hun stoel. Wat heeft het kabinet Rutte 2 voor plannen als het gaat om Europa? We praten erover met Europa-deskundige aan de Universiteit van Leiden, Bart van Hork. Die zit dit hele uur bij ons in de studio. Ja, Bart, je hebt het regeerakkoord goed doorgenomen. Wat viel je op? Um, het is heel beperkt, uh, maar... Uh, wat erin staat is wel echt een radicale draai. En echt met name echt een radicale draai uh, van uh, het vorige kabinet Rutte. Uh, er wordt gewoon open en eerlijk gezegd... Uh, wij bouwen nu voort aan een bankenunie. Nou, uh, een bankenunie is dat uh, alle banken in Europa onder toezicht komen van Brussel. Uh, er staat ook in dat uh, directe bankensteun uh, gegeven moet kunnen worden... Weliswaar onder voorwaarden. Maar dat betekent gewoon dat uh, uh, Spanje heeft nu 60 miljard nodig... om de banken uh, te herfinancieren. Daar zou een fors deel van uh, afkomstig uh, kunnen zijn in de toekomst... Uh, van Europa en dus ook van Nederland. Ja, Want, want de VVD heeft daar dus wel een, een draai moeten maken. Ja, absoluut. Dit kun je wel echt een, een draai uh, noemen van uh, de VVD. Ik herinner me uh, Stef Blok die uh, in uh, debatten nog... Uh, uh, uh, coalitiegenoot Sybrand Bruma uh, erop wees... ben je voor of tegen de bankenunie, uh, maar zelf geen antwoord gaf. Uh, in de pers zei hij dat hij er eigenlijk tegen was... maar uh, nu wordt er do echt door de VVD echt een radicale draai gemaakt hierop. Ja, hier is, is het ik... opvallend? Oh. Sorry. Ja. Ik vind het wel opvallend, ja. Omdat dit uh, uh, een, een stap is die uh, verrijkend is... en uh, eigenlijk in het verlengde ligt van een, een politieke unie. Gewoon meer samenwerk en meer uh, machtsoverdracht naar Brussel. Ja. Nu kom ik. Want, wat, wat, wat, wat mij opviel, je zegt, het is heel sumier eigenlijk wat er op ja. papier staat. Het is, het is maar één bladzijde. Ik vraag me heel erg af waarom is dat Europa zo'n groot onderwerp... en dan zo'n klein stukje tekst? De Nederlandse overheid is nooit echt geïnteresseerd geweest... in, uh, in, in, in de, de gevolgen van Europa, waar het naartoe zou moeten. Um, is dat wel... Ooit geweest. Um, wij, wij waren een van in, in, in de jaren negentig, het verdrag van Maastricht... waren wij een van de pioniers en wilden we echt een, een politieke unie. Um, dus echt uh, hechte samenwerking en echt een krachtig en machtig Brussel. Dat is uh, niet gelukt. Uh, andere lidstaten waren daar tegen. Uh, maar uh, ja, nu uh, merk je gewoon dat... Uh, uh, ja, Brussel is gewoon politiek niet verkoopbaar. En daarom houden we het maar uh, bij de nationale politiek buiten de deur. Maar tegelijkertijd zie je wel, ja, waarom bezuinigen wij? Waarom is er 16 miljard aan bezuinigingen, 5 miljard in de zorg? Dat is omdat wij de criteria van Brussel moeten halen. En mind you, dat wordt nogal eens vergeten. Het afgelopen jaar was het begrotingstekort van de Nederlandse overheid... groter dan dat van Portugal. En wij geven altijd af op die zuidelijke landen... Maar zelf zijn we eigenlijk geen haar beter. Ja, en dan staat er dus maar één pagina in het regeerakkoord over Europa. Maar toch sluipt er dan toch een ontzettend pro-Europa beleid in met die bankenunie. Is het niet een beetje te gevaarlijk? Zijn we niet nu weer te veel Europa? Te veel pro-Europa? Nou, het gevaar uh, zit hem erin dat, er dadelijk, uh, dat je nu inderdaad te veel stappen neemt. En achteraf denkt van ja, dat hadden we eigenlijk niet moeten doen. En um, het zou goed zijn. Daarom... Ik vind echt dat er meer aandacht voor uh, Europa moet komen... ook bij het kabinet, maar ook gewoon in, in, uh, ja, in, in de maatschappelijke discussie. Um, er worden op dit moment ontzettend grote stappen gezet in, in, in Brussel. Um, de economische crisis wordt door een aantal landen echt aangegrepen... om echt hele grote stappen te zetten... waar je het niet altijd mee eens hoeft te zijn. Dan praat je echt over meer macht naar Brussel. Brussel die ook uh, economische groei in landen gaat stimuleren. Dat moet ergens van betaald worden... Um, en er wordt nu gekeken, ja, hoe gaat dat in de toekomst eruit zien? Als je dan maar een pagina erover schrijft en niet nadenkt... waar willen we naartoe uh, naar, uh, met Europa, met dit kabinet... ja, um, ja dan mis je, uh, is een grote kans dat je de boot mist... en achteraf denkt, eigenlijk hadden we erbij moeten zetten. Ja. Nou, nou, hoor ik je wel zeggen, er is een risico dat we te, te pro-Europa worden dus. Um, drie maanden geleden was je ook bij ons in de studio te gast. Ik ja. kan me toch van toen nog herinneren... dat, dat, dat je uh, een, een, toch een wat andere analyse had. Dat je zegt, er moet veel geld uh, naar Griekenland... zo snel mogelijk financiële injecties... zo snel mogelijk zorgen dat er meer macht naar Brussel gaat. Nu toch wat terughoudender. Is, is daar een, een oorzaak voor? Klopt, toen was ik inderdaad, uh, en dat ben ik nog steeds hoor. Persoonlijk vind ik dat er uh, meer, uh, meer macht naar Brussel zal moeten. Uh, dat je daar ook niet aan ontkomt. Maar het is natuurlijk voor de kiezer niet uit te leggen dat je drie maanden geleden als premier zegt: van ja, Europa, we houden het zo klein mogelijk en niet meer macht naar Brussel. En drie maanden later echt een volledig, we praten echt over een 180 graden draai. Mm. Uh, zegt van nou, we moeten meer Europa, meer banken steun en uh, meer macht naar Brussel. Ja, zometeen gaan we verder praten ook met jou over uh, de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Timmermans. Daar gaan we zo meteen over praten. Bart van Hoork, Europa deskundige, fijn dat je bij ons in de studio bent. Het was het paradepaardje van de fractie van Pim Fortuyn... maar over een week of twee is er geen minister van Integratie en Immigratie meer. De ambtenaren van de dienst mogen weer verhuizen. Integratie en inburgingsbeleid gaan naar het ministerie van Sociale Zaken... en asiel en immigratie verhuizen naar justitie. Hilbrand Nawijn was de eerste minister van Integratie. Hij zat namens de LPF in het kabinet Balken en De Eén. Meneer Nawijn, goedemorgen. Goedemorgen. Geen minister van Integratie en Immigratie meer. Bent u teleurgesteld? Nou ja, teleurgesteld. Uh, ik, ik vind het uh, niet een, uh, een, een, goede, een stap in de goede richting. Begrijpt Want, uh, u het waarom het wordt gedaan? Ja, uh, men vindt. Uh, natuurlijk, natuurlijk is het een onderwerp uh, en met name dan immigratie is een onderwerp wat uh, nogal veel. Uh, uh, Geeft en iedereen schuift uh, die hete appel uh, uh, van zich af. En uh, ja, en nu is het weer gesplitst. En dat lijkt mij niet goed voor, uh, niet goed voor uh, de behandeling van uh, deze beleidsterreinen. Waarom niet? Nou, integratie en immigratie hebben gewoon met elkaar te maken. Uh, als je veel mensen toelaat, dan moet je ook veel integreren. En uh, als je minder mensen toelaat, dan, uh, dan komt de nadruk te liggen op de integratie. En uh, ja, dat, dat, uh, dat, ja dus dat is een soort wisselwerking en dat wordt nu volkomen veel, veel van elkaar gescheiden. Ja, het is wel, uh, wel opvallend, uh, uh, ook als je integratie bij de, uh, bij de kop neemt. De laatste tien jaar is dat onderwerp telkens van ministerie gewisseld. Uh, waar, waarom is dat zo heen en weer geschoven? Ja, ik denk dat het uh, met name uh, te maken heeft met uh, ja, de, de, de moeilijkheid van het onderwerp. Uh, ja, niet iedereen zit erop te wachten om uh, dat onderwerp uh, in zijn portefeuille te krijgen. Het is natuurlijk zo dat zowel immigratie als integratie, ja, dat zijn toch duidelijke hoofdpijnportefeuilles. Uh, en uh, ja, men schuift dat dan steeds heen en weer. Uh, ook, ook afhankelijk van uh, de bewindspersoon die... Uh, uh, die, die het onderwerp uh, krijgt. Ervaart u het zelf ook als een hoofdpijnportefeuille? Mm, ik had er wat minder moeite mee, maar goed, het staat al in zijn algemeenheid uh, bekend als hoofdpijnportefeuille. Hm. Uh, dat blijkt ook wel, uh, ja, dat is ook wel uh, uit, uh, ja, uit, uit de wijze waarop uh, bijvoorbeeld minister Leers... Uh, het onderwerp heeft gekregen... en dat hij toch heel veel problemen daarmee heeft gehad. Ja, er is altijd een hoop discussie over geweest. Nou, nou gaan we weer een nieuw hoofdstuk in... zonder minister, maar nog steeds met beleid natuurlijk. Het kinderpardon. Uitgeprocedeerde kinderen die langer dan vijf jaar in ons land wonen... krijgen straks een verblijfsvergunning. Had u dat verwacht? Nou, dat had ik niet verwacht, nee, eerlijk gezegd. Want uh, een generaal pardon op zichzelf is in het uh, uh, immigratiebeleid uh, uh, geen goede zaak, want... Uh, je krijgt er veel procedures door en dan, hoe meer procedures je weer krijgt, uh, des te meer wordt de roep weer om weer een nieuw generaal pardon uh, in het leven te roepen. Dus je komt er nooit van af en het is uh, het is niet. Uh... Nee, nee, het is niet, niet goed in, in het beleid. In ja, aan, de, aan de andere kant misschien even, even de, de, de menselijke maat ja, hier nemen. Okay, want, ja. want het gaat natuurlijk ook over, over mensen die hier ja. uh, voor een groot deel zijn, zijn opgegroeid. Uh, is, is het dan ook niet iets te makkelijk om, om te kijken naar, naar, naar politiek en naar regeltjes en, en, en naar gedoe? Dan zou je ook niet gewoon naar die mensen moeten kijken dan? Nou, dat is natuurlijk de andere kant van, uh, van de medaille. Uh, er, er speelt natuurlijk duidelijk een, uh, een humanitaire uh, kant, uh, speelt een rol in, uh, in deze zaken. Uh, alleen, uh, ja, je lost het uh, probleem er verder niet mee op. Want uh, over, over een tijdje heb je de kans dat, uh, dat er dan weer een roep om uh, generaal komt. Maar ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik gun die kinderen waar het nu om gaat. Ja. Gun ik het van harte, want het is natuurlijk zo dat dat uh, wel uh, personen zijn die al lang in Nederland verblijven. Ja. Integratie gaat dus naar het ministerie van Sociale Zaken, dat onder leiding komt te staan van Lodewijk Ascher. Is hij geschikte man, vindt u, voor deze, dit, uh, deze post? Ja, dat, uh, ik, ik uh, twijfel niet aan de capaciteiten van uh, de heer Ascher. Ik denk dat hij dat goed kan, zeker ook als wethouder van uh, Amsterdam heeft hij zijn sporen verdiend. En, uh, en met name op het gebied van uh, sociale zaken en, en in, integratie, denk ik dat hij wel uh, verwanten weet. Ja, heel Naarwijn, dank u wel voor uw toelichting. Ja, graag gedaan. You Keep looking now It is the hollow month of March Now sweeping in Let's watch the rise out of the Darkness now Within the light she is my storm And heroine. And all machines abandoned By the ancient races Stand I hear them Humming down below in hollow Earth Oh hello For now, I let the spring and storm return. I left my heart to the wild hunter coming. I live until the call. And I plan to be forgotten when I'm gone. It's I believing in the fall. Oh. And I will sleep out in the glade just by the giant tree be closer when my spirits pull away I left a nervous little boy out on the trail today He's just a mortal to the shouting cavalcade I left my heart to the wild hunter coming I live until the call And I plan to be forgotten when I'm gone Is yes, I believe in the fall, oh, Open up, the windows have Satan departing now And we'll be even when the blues fall down like hey Hell, I don't even care no more about Cadejo now If he's a so wild one or a black one on the trail I left my heart to the wild hunter coming I live until the call, And I plan to be forgotten when I'm gone I believe it in the fall. Oh, oh. Yes, I believe it in the fall. De talisman, man on earth. U luistert naar Radio 1, nu al wakker. Het is 12 minuten voor zes. Sinds maandag zijn de namen van het nieuwe kabinet bekend. Frans Timmermans gaat de ministerpost buitenlandse zaken bezetten. En krijgt daarvoor ook Europa onder zijn hoede. Dit hele uur te gast in onze studio is Europa-deskundige Bart van Horek nogmaals. Goedemorgen. Timmermans was als staatssecretaris van buitenlandse zaken tijdens Balkenende 4. Hoe vond je hem destijds? Ja, goed. Um, ik kan niet anders zeggen. Ik vond het een, een goede staatssecretaris. Um, toen hadden we nog een staatssecretaris Europese Zaken. Mm -hmm. um, en uh, die hebben we nu niet meer. Maar ik vond hem uh, destijds heel goed. Hij heeft toen uh, het verdrag van Lissabon uh, mee door de Kamer uh, ge gestuurd. En dat deed hij gewoon heel goed. Um, heel realistisch. Um, dus wat dat betreft, ik vind het een hele uh, goede keuze wat dat betreft denk ik, binnen de PvdA wel de beste keuze. Ja. Is het expres gekozen omdat hij inderdaad... Al op dat Europa gebied veel ervaring heeft? Dat weet ik niet. Ik denk wel dat het binnen de PvdA toch wel... Een van de grote namen is zo niet de grootste op dit moment voor buitenlandse zaken. Kijk, Timmermans is op het gebied van Europa natuurlijk een interessante keuze. Tot 1990 was hij lid van D66. Staat bekend als een uitermate pro-Europese politicus. Ja. Um, is is uh, heel kundig ook op het gebied van uh, de regelgeving in Europa... en ook de, de, de vraagstukken op dit moment. Je kunt je wel afvragen van ja, is, is zijn overtuiging... Uh, word je daar blij van? Ja, het is wel iemand die echt een, een mening heeft over waar Europa naartoe zou moeten. Um, en, en waar dat... wil hij Europa naartoe brengen? Hij wil echt een politieke unie, dus meer macht aan Brussel. Um, hij wil af van de vrijblijvendheid, dat lidstaten uh, al maar veto's kunnen opleggen. Um, hij wil uh, dat uh, Brussel ook uh, economische stimuleringen uh, kan. Uh, uh, kan, kan afdingen kan kan kan afgeven voor lidstaten. Um, hij wil dat uh, lidstaten ook sterke lidstaten zoals Nederland, Duitsland, uh, uh, maar ook Finland meer gaan betalen um, en eigenlijk meer gaan betalen voor het zuiden. Hm. Ja, zijn er, zijn dat, want natuurlijk is het nu regeren met, uh, met de VVD. Ik denk dat heel veel van de zaken waar hij voor staat ook, ook lastig uit te voeren zijn in een coalitie met die VVD. Ja, ja. Dat is, uh, kijk, de VVD is een partij uh, met twee gezichten als het gaat om Europa. Je hebt de conservatieve flank die uh, heel Eurocritisch is. Maar laten we tegelijkertijd niet vergeten, ze zitten in het Europees Parlement met Kiefer Hofstad. De, de Bel-Kiefer Hofstad die zo'n beetje de meeste. Uh, Pro-Europa-politicus is uh, van het hele Europese parlement. Um, tegelijkertijd zit Hans van Walen, die uitermate eurocritisch is, in hetzelfde Europese parlement en in dezelfde Europese fractie. Um, is de VVD er gewoon eigenlijk nog niet uit wat ze willen met Europa? Intern zijn ze heel verdeeld. Ja, Ik denk dat er een uh, deel van de fractie uh, heel blij zal zijn met deze passage. Maar ik heb ook uh, niet fractieleden, maar gewoon VVD-leden gesproken die zeiden: van ja, die hele uh, Europa-passage, daar kan ik me helemaal niet in vinden. Nou, laten we het in ieder geval even positief bekijken. Ja. Uh, Nederland heeft zich de laatste tijd wellicht niet zo heel geliefd gemaakt in Europa. Uh, kan, kan Timmermans daar wat aan veranderen? Ja, op de dag dat het kabinet viel, de dag daarna... Uh, was Wim van den Kamp in Europa, uh, ik heb hem daarna gesproken... en hij zei van de reactie die ik toen kreeg was... de Dutch are back. Dat, uh, ja, de Nederlanders zijn weer terug. Um, ik denk dat Timmermans een, uh, een, een hele goede minister van Buitenlandse Zaken zal, uh, zal zijn. In Europa heel goede zaken zal kunnen doen. Vraag is wel, um, voorin hadden we een, een staatssecretaris Europese Zaken. Naast de minister van Buitenlandse Zaken. Nu hebben we alleen maar een minister van Buitenlandse Zaken. Kan hij zijn aandacht verdelen? Uh, of tussen... gaat het dus alleen maar over Europa? Ja, ja, dat is de vraag. Kan hij zijn aandacht verdelen tussen Europa en de rest van de wereld? Of ja... Uh, uh, gaat dat niet lukken, gaat dat spanningen opleveren. Wat denk jij? Ik denk dat het heel lastig is. Ik had liever gezien dat er echt een... Uh, in sommige landen zie je echt een minister voor Europese zaken. Ik ben daar echt een voorstander van. Ik denk dat Europa zo belangrijk is en zo ingrijpend kan zijn... dat je daar gewoon echt een minister op moet hebben. Waarom is dat niet gedaan? Ik denk dat het uh, angst is uh, gewoon. Uh, um, en, um, of geldbesparing? Nou, nee, geldbesparing, het zal ook zijn dat uh, men wil niet uh, te veel ministers hebben. Uh, dus uh, dan, dan maar liever eentje minder. Maar dan had ik op zijn minst een staatssecretaris erbij gezet. Voor Timmermans zelf is het natuurlijk voor zijn prestige heel goed. Want hij heeft des te meer te doen. Maar ja, hij moet zijn tijd uh, over meer onderwerpen verdelen... Ja. Samenvattend uh, aan het einde van dit gesprek. Uh, uh, Frans Timmermans van de PvdA gaat dus leiding geven over uh, uh, de planning, planning uit het regeerakkoord. Kun, kun je nog één keer met ons snel bij lopen wat, wat de belangrijkste spierpunten zijn op het gebied van Europa in het regeerakkoord? In het regeerakkoord nu wordt gezegd een bankenunie. Dus dat betekent uh, Europese toezicht op banken. Bankensteun. Dus dat betekent dat Nederland kan gaan betalen aan uh, uh, Spaanse, uh, Franse banken. Noem maar op, waar ze omvallen. Um, er wordt gesproken over meer uh, verantwoording van Europese gelden. Dus wij gaan uh, weten waar uh, Brussel het geld aan uitgeeft. Um, en een sterke eurocommissaris, daar hebben we nog niet over gehad... maar de eurocommissaris, Olly Reen, die we nu hebben... die moet meer macht krijgen. Dus de, kortom, de vrijblijvendheid gaat er vanaf. Hmm, Bart van Hork, dank je wel. Uh, Europa-deskundige en docent aan de Universiteit van Leiden... het hele uur was je de gast bij ons in de studio. Graag tot een uh, volgende keer. Graag gedaan. Het regeringsakkoord van de VVD en PvdA liggen dus op tafel... en vandaag wordt daarover gedebatteerd in de Tweede Kamer. Henk Krol, fractievoorzitter van de 50PLUS-partij, debatteert ook mee. We bespreken met hem de belangrijkste punten voor hem vandaag. Goedemorgen, meneer Krol. Goedemorgen. Laten we maar meteen met de deur in huis vallen. Aan welk punt in het akkoord ergert u zich nou het meeste? Nou ja, het feit dat uh, er soms ook onderdelen geld weggehaald wordt... bij mensen die niks kunnen doen aan het feit dat wij nu in een crisis zitten... Uh, het is natuurlijk makkelijk om het geld te halen bij die grote groep ouderen... en dan de oude weef snel omhoog te doen. Ja, uh, er waren ze andere dingen beloofd. En dat soort mij zo, dat in die eerste bladzijde... daar wordt het woord betrouwbare overheid gebruikt. Maar ja, wat is er nou betrouwbaar aan een overheid? Wanneer een overheid voortdurend zelf de spelregels verandert en terugkomt op beloftes en datzelfde geld voor... Nou, als je jonge gezinnen hebt met een eigen huis... Ja. En ineens, eh, wat je hypotheek aftrekt, ja, dan kom je in de problemen. Dat zou voor jonge gezinnen kunnen betekenen dat ze ineens 700 euro in de maand meer moeten gaan betalen. Daar heb je niet op gerekend, daar heb je niet op kunnen rekenen. Ja, dat maakt de overheid onbetrouwbaar. Ja, nou, bent u wel van de 50-plus-partij. U noemt het punt waarvan u zegt nou, dat is ook voor, voor jonge mensen heel moeilijk. Waarom kiest u juist dit punt uit? Nou ja, ik wil heel duidelijk onderstrepen dat, uh, uh, want in het verleden werd Graag de Plus nog wel eens neergezet als een partij die tegen jongeren zou zijn. Dat is natuurlijk heel volstrekte onzin, want bijna alle ouderen hebben kinderen en kleinkinderen en daar werd ze niks uh, uh, slechts voor. Dus uh, er is helemaal geen tegengesteld belang. Maar uh, ja, natuurlijk geldt ook die verhoging van de AOW als iets wat ons uh, absoluut niet vindt. Uh, de ontslagregeling zal met name ouderen treffen. En als er steeds meer ouderen makkelijk aan de deur gezet kunnen worden... is dat ook weer vervelend voor jongeren. Want kennisoverdracht is voor de nieuwe generaties ook van belang... Ja, kort en goed, uh, ik denk dat het wat snel gegaan is. Er is natuurlijk heel snel een nieuw kabinet gekomen. Er is geen rekening uh, gehouden met het feit dat alle plannen die hier nu liggen... straks ook in de Eerste Kamer goedgekeurd moeten worden. Daar hebben ZVD en Partij van de Arbeid geen meerderheid. Dus uh, wat mij betreft hadden ze nog wat langer mogen doorvergaderen en nog wat beter kunnen nadenken. Want als u het concreet vertelt, welke groepen hebben nou de meeste problemen van dit akkoord? Oh. Dat zijn vaak uh, uh, mensen die gerekend hebben op beloftes van de overheid. Of dat nou ging over renteaftrek, over AOD, over pensioenen die nu extra gekort gaan worden. En die mensen zien dat die overheid niet betrouwbaar is. En uitgerekend die overheid durft dan op de eerste bladzijde van het GIL akkoord te schrijven. Betrouwbare overheid. Nou, dat klopt natuurlijk niet. En, en uh, u had ook uh, eerder tegen RTL gezegd dat uh, veel ouderen... Ik lees u even uw citaat voor. Veel ouderen hebben meer en meer het gevoel dat het een doel is geworden... 50-plussers door armoede zover te krijgen dat ze via een hongerdood eerder sterven... zodat ze korter een AOW-uitkering krijgen. Ja, dat was een brief die ik kreeg. U citeert het prima... Het zijn niet mijn woorden, maar het zijn de klachten die bij 50 plus binnenkomen. Steeds meer ouderen voelen zich aan de kant gezet. En die krijgen echt het gevoel, wij zijn het kind van de rekening. Mm. En eh, als je zoveel klachten binnenkrijgt, ik zou je bijna willen uitnodigen, kom eens een dagje bij ons aan de telefoon zitten en lees onze e-mailbox Dan kom je erachter dat steeds meer ouderen hebben het idee... dat ze echt volkomen aan de kant geschoven worden. En ik vind dat er wat dat betreft ook best iets mag veranderen. Nou, Daar vrezen ze voor, maar moeten ze ook echt vrezen dat ze uh, die, die hongerdood kunnen tegenkomen? Of is het eigenlijk onzin? Nee, het is niet eigenlijk onzin. Als je ziet dat er mensen onder de armoedegrens zakken, er zijn hele gekke voorbeelden in Nederland. U moet zich bijvoorbeeld realiseren dat mensen die uh, destijds geboren zijn in een land als Suriname, toen het nog gewoon Nederland was. Als die mensen uh, op een zekere leeftijd naar het vaderland zijn gekomen... naar Nederland zijn gekomen gewoon, met een Nederlands paspoort... dan telt voor deze mensen alleen de jaren dat ze in Nederland zelf woonden... dat ze een uh, AOW opbouwen. En dat zijn mensen die krijgen dus niet hun volledige AOW... maar die krijgen maar een gedeelte AOW. Hm. En waarom eigenlijk? Ze zijn gewoon in Nederland geboren als Nederlander... Maar alleen de jaren dat ze hier in Nederland zelf wonen, tellen nee, dat is toch gewoon... Ja, dan ben je als overheid toch geen bezig. Dat soort dingen wil ik graag veranderen. En dat die mensen echt zo onder de armoedegrens vallen. Dat ze... Ik maak dat mee, dat die mensen ja. echt na de helft van de maand nauwelijks meer rond kunnen komen. Niet meer rond kunnen komen, ik mag het gewoon zo zeggen. Tot slot, even kort, van welk punt uit het akkoord wordt u nu blij? Uh, Ouders, oh, dat gaat ook niet te blij hoort. Daar gaat het absoluut niet om. Ja, er zijn uh, absoluut dingen die verbeterd worden. Alleen dat lijstje ga ik nog eens op mijn gemak bekijken als ja. dit debat vandaag voorbij dat is. Daar bellen we u nog misschien later nog een keer over terug. Henk Kool van de 50-plus-partij, dank u wel. Goeie en daarmee is het een halve minuut voor zes geworden. Hoog tijd voor ons om plaats te maken voor Lara en Marcel Oosten. Zij zijn hier zometeen met het NOS Radio 1-journaal. Maar WNL is ook nog niet klaar voor vandaag. Nee, om zeven uur begint vandaag. Dag op Nederland 1. En vanavond om half 7 hier op Radio 1 avondspits met Joost Eertmans. Wij zijn er volgende week weer om 2 uur. We wensen u nog een wakkere dag. Nu al wakker. WNL Nieuws in de nacht.